Vlak na de overval werd een vrouw opgepakt die in de gestolen auto rondreed. En later werden drie anderen gearresteerd. De Argentijnse hoofdstad Buenos Aires bereidt zich voor op een enorme demonstratie tegen de regering van president Kirchner. Er wordt rekening gehouden met een miljoen betogers. Ook in andere Argentijnse steden gaan mensen de straat op. Al dagen worden via de sociale media oproepen gedaan om mee te demonstreren. Vooral bij de middenklasse heerst veel ontevredenheid. De demonstranten verwijten de regering onder meer corruptie, armoede en toenemende misdaad. President Kirchner wil graag aan de macht blijven en ze wil de grondwet veranderen om nog een termijn te kunnen aanblijven. Het weer, vanavond nog een paar buien, vannacht is het droog, morgen overdag vanuit het zuiden af en toe zon en het wordt een graad of elf. Een zaterdag regent het geregeld, maar zondag is het weer droog en schijnt de zon af en toe. Dit was het NOS Journaal. AMWB verkeersinformatie Net geen 100 kilometer file meer. De meeste vertraging heeft het verkeer nog rondom Amsterdam. Op veel wegen staat het daar nog stil. rond Na ongelukken vanmiddag. Zoals op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breuken en knooppunt Holendrecht. 7 kilometer. De is daar nog dicht vanwege een ongeluk. A4 richting Amsterdam. Tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. 8 kilometer. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Eerst tussen Batuverdorp en Amstelveen. 4 kilometer. Dan moet je verder naar Diemen. Dan staat het tussen Amstelveen. De oude Kerk aan de Amstel en knooppunt Holendrecht nog 6 kilometer en voor het knooppunt Diemen 5. Dan aan de zuidkant van de stad op de A10 richting Amersfoort tussen Geuzeveld en de Rij 6 kilometer. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda is vanmiddag ook een ongeluk gebeurd. Tussen Noordeloos en Werkendam staat nog 8 kilometer.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een typisch geval van Johnny Jordaan des André Hazes. En dat moeten we even uitleggen, want hij kreeg in 2000 een gouden kalf... voor zijn onvergetelijke rol als Johnny Jordaan. En is nu de co-scenarist van de musical Hij Gelooft In Mij. Het leven van André Hazes, gezien door de ogen van zijn geliefde Rachel. Hier is Kees Prins. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van Donderdag 8 november... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag... op Radio 1. U kunt reageren op deze uitzending... via het gastenboek van onze website radiokunststof.nl. Twitteren kan ook, hashtag radiokunststof. Kees Prins, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent... Uh, afgelopen zondag mocht ik kijken naar die voorstelling... rond Hazes in het uh, De La Mar Theater in Amsterdam... waar die de hele periode zal staan. Jij zat daar, zag ik, in gezelschap van je co-scenarist uh, Frank Ketelaar. Regisseur Ruud Wijsman heb ik gezien op rij 1. De achterproducent Joop van den Ende. Zijn echtgenoten, nog wat adviseurs. Kortom, de hele delegatie was present. Was het een zenuwslopende middag? Nee, het was geen zenuwslopende middag, maar uh, het is wel zo dat we altijd nog, uh, althans nu niet meer hoor, maar tot die tijd nog wel steeds kleine dingetjes uh, veranderden. Die uh, overgangen die niet goed gingen of dat er af en toe toch nog een, een regeltje tekst bij kan of, of een grapje tussendoor erbij kan. Kleine dingetjes, want groot kan helemaal niet meer hè? Nee, nee, nee, want het is een, toch een vrij ingewikkelde... Hoewel het als kleine musical geafficheerd wordt... is het toch eigenlijk wel een behoorlijk uh, complex ding. Met allerlei motorisch bewegende decorstukken en diaprojecties. Wat uh, ongelooflijk ingewikkeld uh, technisch ja. is. We vinden dat ook allemaal lastige elementen. Want dat betekent als je bijvoorbeeld een nummer niet sterk vindt... dat je het niet, niet klakkeloos kunt schrappen, om nou maar eens wat te noemen. Nee, nou ja, kijk, uiteindelijk kan dat wel. Maar ja, dan moeten de technici wel s'nachts doorwerken. om dat weer te herstellen. In, ja. de, in alle computerprogramma's. Dat is allemaal computergestuurd. Dus in die zin een vrij log, uh, log uh, apparaat. Maar ja, goed, dat is ook wel weer meer het pakkie aan van uh, Ruud. Ruud Wijsman, de regisseur. Ja, de scenaristen zitten erbij. En wij als scenaristen kunnen en gewoon zeggen... Ruud, wij vinden dat dat anders moet. En dan zegt Ruud, ja, dat kun je wel vinden. Maar dat gaan we toch echt niet meer doen. Op ben een hele manier, maar bekijk het maar. Ja, bekijk, het maar. Ja, bekijk het maar. Hebben jullie wel nog we iets, iets, iets, iets gezegd, een dingetje? Ja, nee, we hebben regelmatig vanaf de eerste trial... toch nog uh, regelmatig dingen gezegd. Dat, dat we het toch anders voor ogen zagen. Ze dat we dachten, ja, maar dit... dit die scène moet toch eigenlijk daar over gaan. of daar naartoe gaan. En dan komt die volgende scène beter uit. Of een scène zou meer tempo moeten hebben. En dan, een volgende, dan heb je uh, iets meer credit voor de volgende scène... die dan wat trager is. Na zondag ook nog iets gezegd? Zondag. Afgelopen zondag. Eén week voor de première. Uh, ja, toen waren er nog een paar... Opmerkingen die uh, uh, Chantal Jans als in de rol van Rachel tegen uh, Hazes zegt. Een paar. Maar goed, het zijn uh, toevoegingen, het zijn een paar grapjes die ze extra erin doet om duidelijk te maken dat die twee het toch ook e e heus wel heel erg leuk hadden met elkaar. Ja, want dat is onder andere de kurk van het verhaal van de voorstelling. Het is de relatie tussen Rachel en André Hazes. Uh, de, zijn laatste, zijn derde officiële echtgenoten En, uh, en uh, de vrouw die hij achterliet toen hij overleed. We gaan er zo verder over praten. Maar, uh, verrassing, we hebben voetbal. Hey! In Zweden, we... Stockholm. En daar is Andy Houtkamp, althans, dat weet ik niet of hij daar is. Maar Andy Houtkamp Kijk naar die wedstrijd van de Euroleague. Dat zeker. Ik weet dat Kees een uh, groot voetballiefhebber is. Alleen van een andere club. Maar uh, de club van PSV, van Dick Advocaat, de trainer van PSV, staat 0-0 uit in Stockholm tegen Aika Solna. En nu komt de eerste echte grote kans voor PSV. En het uh, leek erop dat, uh, dat er een mogelijkheid was. Maar Narsing krijgt de bal niet onder controle. Het staat 0-0 PSV zonder Strootman van Bommel en Toivonen. En toch denk ik dat PSV deze wedstrijd makkelijk moet winnen. Ondanks het feit dat twee weken geleden in Eindhoven tegen deze ploeg 1-1 werd gespeeld. Maar dat was een beetje een manvertoning van PSV. Dat moeten ze vanavond maar recht gaan zetten met onder andere Engelaar in de basis. 0-0 na bijna 10 minuten spelen in de eerste helft. Ja, dus als het goed is, komt die Hout komt nog heel veel terug als er gescoord wordt in deze wedstrijd. Go Goeie ja. prognose. Jij hebt er vertrouwen in dat PSV gaat ja, winnen. Ja, PSV moet er. Hoewel, zonder van Bommel, Strootman en Toijfonen. Maar dat moeten ze wel kunnen Ja, want de vorige keer was er aanfluiting natuurlijk. Hè, daar ja, in Eindhoven. Ja, ja, dat was niet goed. Zij speelden niet goed. Nee, nee. Ah, jij zegt ja. ook maar wat. Ja, ik zeg gewoon precies wat die uitkomst zeg maar. Zo. zo zie je maar weer, je hoeft helemaal niks te weten. Uh, Radiokunsthof.nl, dat is onze website. En hashtag Radiokunsthof voor uw reacties. Wilt u iets zeggen of vragen aan Kees Prins? Bijvoorbeeld, waar heeft u die mooie stem vandaan? Of... Bent u inderdaad geboren in de Jordaan in Amsterdam? Dat soort vragen, opmerkingen over hazes mag het ook gaan. U mag uw liefde betuigen aan hazes of juist zeggen dat u er helemaal nooit niks aan vond. Mag allemaal via die website radiokunsttof.nl.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 Even zien. Nou, is gescoord. We gaan naar Andy Houtkamp. Zo, en dan kun je van alles zeggen over PSV. Dat het waarschijnlijk wel goed komt vanavond. En dan zien we een prachtig doelpunt. Maar niet van PSV, van Aika Solna. Bangura uit Sierra Leone scoort een echt schitterende goal. Want de keeper van PSV was kansloos. En PSV moet dus ook zweet en tranen uh, gaan uh, geven om uh, dit om te gaan draaien. Want PSV staat 1-0 achter tegen Aika Solna. Het schitterend bruggetje van Andy Houtkom, die waarschijnlijk deze uitzending vele, vele malen terug zal komen... Om, om ons op de hoogte te houden van deze Euroleague-wedstrijd. Het Zweedse AIK en PSV. En om zeven uur is de wedstrijd begonnen. We hoorden daarvoor een van de grootste hits van uh, volkszanger André Hazes. Een idool op het podium, maar daarbuiten een man met wie moeilijk te leven viel. En als iemand dat wist, was dat wel Rachel Hazes, zijn laatste echtgenote... die door de jaren heen een haat-liefde-verhouding met hem kreeg... en in zijn laatste jaren van zijn leven een echtscheid... Overwoog. Deze Rachel is het uitgangspunt geweest bij de musical Hij gelooft in mij. Met Martijn Fischer als André Hazes. En wisselend Chantal Jansen en Hadewig Minnes als Rachel in de hoofdrollen. Een musical die geschreven is door Frank Ketelaar en Kees Prins. Kees Prins is hier te gast, Kees. Ik associeer jou eigenlijk helemaal niet met musical. Met van alles en nog wat, film, televisie, drama, maar niet met musical. Niet met musical, ja. Nou ja, terwijl ik toch niet, eigenlijk niks heb tegen de vorm tegen de musical. Het genre. Het genre. Er zijn genoeg uh, uh, goede musicals gemaakt. West Side Story en uh, uh, My Fair Lady zit ook behoorlijk goed in elkaar. Maar ik had weinig op met het, met het al te vrolijke en altijd een happy end hebbende mm -hmm. musical-achtige gebeuren. Waar het vooral licht en luchtig gehouden moest worden allemaal. Wat heeft je over de streep getrokken om dit wel te gaan doen? Nou, omdat het over André Hazes zou gaan. Dus de muziek staat dan al vast en ik ben een enorme Hazes-fan. Dus, uh, en bovendien we die, had ik met Frank Keterlaar die Johnny Jordaan serie, die televisieserie, al gemaakt. Dus ik had wel het idee dat we, dat we wel iets konden doen met een dergelijke volksartiest. Om te zorgen dat het niet alleen uh, de buitenkant is. En, en uh, zoals iedereen uh, Hazes kent van die liedjes. Maar dat je ook wel het drama daarachter uh, wel duidelijk kon maken. Wat... Ja, dus het is niet aanstekers in de lucht. Het is ook niet. Nee, uh, een... helemaal niet. Nee. Het is ook geen campvoorstelling geworden waarin alles op de hak wordt genomen. Het is eigenlijk wel een vrij serieuze, dramatische voorstelling. Ja, geworden. het is een vrij serieuze voorstelling eigenlijk. Ja. ja, er valt ook natuurlijk wel genoeg te lachen, maar. Uh... Maar geen dijen Nee, absoluut niet. Het is ook absoluut geen uh, mezing uh, gebeuren. Uh, je moet, uh, uh, je, je, je wordt, er wordt toch wel wat van je gevraagd als publiek als je ernaar kijkt. Dat je toch wel echt in het verhaal mee moet gaan. Ja, dat en begint die... al in die openingsscène. De openingsscène is, is, is eigenlijk meteen al bitter. Meer bitter dan zoet. Een uh, ja. groot tableau, daar komen mensen in op. Maar daar zit al meteen die ernst van het drama in het leven van, van André uh, in. Was dat iets waar Ketelaar en jij van meet of aan duidelijkheid over hadden van... zo gaan hier gaan we op afkoersen. Ja, dat moest het wel worden. Omdat uh, het laatste wat we wilden was dat het, dat het campachtig uh, benaderd zou kunnen worden. Want als je, als je een, een voorstelling maakt over zo iemand als André Hazes... dan moet je in ieder geval de, de, de, het drama van André Hazes en dat van Rachel... moet je wel serieus nemen. Als je dat niet serieus neemt, dan... Moet je er niet aan beginnen, vind ja. ik. En wat is dat drama? Hoe zou je dat willen omschrijven? Nou ja, het, het, uh, het, het is eigenlijk een, een, een, een algemeen thema van een, een, een popartiest... Die, die zichzelf vernietigt. En, en uh, de reden daarvoor, ja, dat hij de roem niet aan kan... of dat hij... Je hebt het bij, bij mensen als Jim Morrison of... Uh, nou, dat schiet me nou toevallig niet even niemand, niemand anders te vinden. Van winnen. Morrison ook, hoor. Van Morrison. Eigenlijk iedereen met Morrison in de achtergrond. Iedereen met Morrison. Maar uh, nee, daar, je ziet gewoon steeds hetzelfde gebeuren. Dat er mensen die heel veel roem krijgen... en die dan tegelijkertijd zichzelf vernietigen. En uh, nou ja, de bijstanders die dat dan zien gebeuren... en denken, ja, maar ik wil niet dat dat gebeurt. En het blijkt toch een soort onbedwingbare behoefte te zijn van die mensen... om zichzelf volledig ten gronde te richten. Mm -hmm. en, uh... Want, want wat, wat we zien... Ja, de, de André Hazes die, die jullie schetsen in deze voorstelling... is eigenlijk zo oppervlakkig als een, als een sigarettenvloeitje. Ja... Nou, is, is dat is, zo? Nou ja. ja, hij is groot op het toneel en, en daar doet hij alles voor. Maar daarbuiten hangt hij wat verveeld op de bank met een biertje in zijn hand te zeppen naar de televisie. Ik bedoel, hij heeft niet zo heel veel te bieden, zou je kunnen zeggen. Nee, nou ja, het idee is natuurlijk ook dat, kijk, uh, uh, toen, we, toen we begonnen te denken over het verhaal, als je een goed dramatisch verhaal wil vertellen, dan moet, je, dan moet je beginnen met een hoofdpersoon die iets wil. En als je dan zoekt bij André Hazes... dan zie je dat hij eigenlijk niks wil in zijn leven... behalve uh, zingen. Maar dat vond hij ook verschrikkelijk om te doen eigenlijk. Daar was hij heel erg bang voor. Ja. Uh, hij dronk. Uh, hij had een afstandsbediening in zijn handen. Dus, uh, dus kom je snel terecht bij bijvoorbeeld Rachel, die, die wil hem redden. Die wil in ieder geval zorgen dat dat gezin bij elkaar blijft. Ja, die heeft nog ambitie in haar huwelijk. En daar zit ook het drama in en ook van veel van zijn fans, denk ik... die hem ja, toch ten onder hebben zien gaan. En die denken, waarom? Waarom doe je dat? Waarom blijf je niet gewoon uh, doorgaan en, en nog weer nieuwe nummers maken? En, nog... en dat, uh, ja, dat is een soort tragiek die... Uh... Ja, het is bijna, het is bijna niet, uh, niet te achterhalen waar het hem um, in zit. Is, is Rachel daarmee voor jou of voor jullie een dankbaarder figuur? Omdat, omdat er iets meer gelaagdheid in zit, om het maar eens deftig te zeggen. Ja, worden? nou ja, het is in ieder geval iemand die, uh, die trouwt met haar idool. Uh... Da daar zit dan wel iets heel raars in, hè? vind je niet? Heb jij daar niet over verbaasd? dat je als heel jong meisje van 21 verliefd wordt op een man... die er toch meer uitziet als een iets te dikke kikker... dan, dan op een lekker ding. Ja, maar goed, ik bedoel, als je... Uh, nou doen wij vrouwen dat wel, hoor, dat soort dingen. Ja, maar als je met hem kan lachen... en als je, uh, Rachel vertelde ook, dat hij, hij had iets in zijn ogen... waar ze, waar ze steeds weer voor ging. Dus dat, dat vind ik niet zo verwonderlijk. dat je uh, Maar dat je dan uh, dus trouwt met je idool... en je, je, je moet dan gaan leven met de man... de vrij onmogelijke man die daarachter zit. Mm. Want hij was uh, absoluut niet makkelijk. Niet voor zichzelf, maar ook niet voor zijn omgeving. Want hoe was hij voor zijn omgeving? Nou ja, hij was vrij uh, strikt en, en rigoureus in dingen. En uh, dronk gewoon... Uh, Biertje. En daar, daar moest je niet aankomen. Je moest niet... Hij heeft het wel geprobeerd om ermee te stoppen. En hij, heeft, hij heeft wel uh, natuurlijk ook wel de nodige pogingen gewaagd... om uh, te proberen toch dat, dat gezin uh, levend te houden... En, en, en, en er bovenop te zitten. Maar het, het lukte hem steeds niet. En dan moet je toch... Ja, uh, kort lontje? Kort lontje ook, ja, absoluut. Agressief misschien zelfs wel? Ja, hij, heeft, hij is zelfs wel uh, agressief geweest. Ja, ja. Is, is hij. Ja, ik, ik vraag me wat hoor. Maar dat vroeg me wel af toen ik naar de voorstelling keek. Was hij eigenlijk agressief tegenover zijn vrouw? Nou, ik geloof. Althans, als, als we het boek van, uh, van uh, Rachel moeten volgen. Is dat één keer gebeurd? Dat, die, dat die, hij. Uh, maar hij, hij uh, gooide wel regelmatig bijvoorbeeld al zijn gouden platen door het hele huis heen. Of uh, verbouwde de boel, ging met meubels gooien en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar ik geloof dat hij maar één keer ook daadwerkelijk uh, Mep heeft geslagen uitgelegd. heeft. Ja. Waar hij dan meteen ook een enorme spijt van had. Want dat is natuurlijk hetgene waar jullie als scenario-schrijvers mee te maken uh, kregen. Namelijk dat, dat er nog een, sprake is van een weduwe, Rachel Hazes... die, die, die als, een, als, een, als een moederkip... Op, op die nalatenschap zit. Logisch, het is ook haar, haar werk, haar leven, haar man... Uh, ja. haar kinderen niet te vergeten... Uh, die daar een biografie over heeft geschreven... en die zelfs ook haar medewerking heeft verleend... Aan, aan het bedrijf van Joop van den Ende... Uh, om deze musical tot stand te brengen. Hoe verhield zich dat tot, tot jullie dichterlijke vrijheid... Nou ja, toen we, toen we deze opdracht kregen om dit te gaan doen... toen uh, hebben we eerst natuurlijk heel veel literatuur erover gelezen. Want er zijn uh, wel diverse boeken en krantenartikelen en dingen. Maar we wilden natuurlijk ook een gesprek met, uh, met Rachel. En uh, dat hebben we toen gehouden uh, met haar. En toen bleek ineens dat zij ongelooflijk open was... over wat, wat haar allemaal was overkomen en, en wat uh, André allemaal was overkomen... En dat ze het ook eigenlijk heel goed zelf kon relativeren. Dus mm -hmm. ze konden er ook nog wel weer om lachen op een bepaalde manier. Van ja, dat, dat heb ik weer. Dat heb ik nou weer meegemaakt. Die, dat moest ik weer treffen, zo'n man. Mm -hmm. uh, dus dat, dat was voor ons meteen al een, een, een, een, een prettig gevoel. En dat was een heel prettig gesprek. Dat, dat je wist van. het. Ze zit niet op je nek. Nee, zag, ze gaf ons wel, eens, wel een, een carte blanche-achtig. Uh, dat is natuurlijk niet helemaal zo. Want zij heeft natuurlijk nog ook wel. Heus wel twee of drie dingen aan het script. Uh, waarvan ze dacht dat gaat misschien net iets te ver. Wat voor of, dingen uh, waren dat, dat? Nou, eigenlijk waren het meer feitelijkheden die niet klopten. Hmm. Uh, dat uh, nummers voor. Dat wij suggereren dat in de voorstelling een nummer geschreven was voor. Voor uh, uh, Melvin, maar dat, dat bleek helemaal niet zo te zijn. Zo'n Melvin. Het, ja, omdat het dan weer andersom zat en dat, dat het dan niet klopte. Ik, ik heb dacht vanmiddag, vanmiddag ja, namelijk ook even een paar uurtjes zitten lezen in die biografie van haar. En uh, ja, wat me daarin opviel, is, uh, is wel dat ze rekent eigenlijk af met iedereen die plaats heeft gevonden in het leven van André Hazes... Dus voordat zij uh, binnenkwam. En zij heeft hem natuurlijk uh, een heel groot deel van zijn leven ook niet meegemaakt. Ja. Uh, dus, uh, uh, oftewel, uh, ze is heel beeldbepalend eigenlijk geweest... voor de André Hazers zoals wij hem nu kennen. En daar hebben jullie dus als schrijvers ook mee te maken. Nou, dat weet ik niet of zij zo beeldbepalend is geweest daarvoor. Nee? nee. Of had ze daar toch minder invloed op dan ik misschien denk? Ja ze, hadden, ze hadden, ja, ze bespraken natuurlijk wel alles met z'n tweeën. Dat is wel waar. Maar ik denk dat uiteindelijk toch veel van de beslissingen... Uh, over uh, dat, dat Hazes daar net zo'n grote stem in had als zij. Zo'n niet grotere stem. Mm -hmm. en, uh, Op een gegeven moment nam ze ook het management over. Hè? Dus uh, kreeg ze ook zakelijk een behoorlijke vinger in de pap. Ja, maar dat hebben ze ook wel samen besloten ja. omdat ze... toch. Ook echt wel heel erg belazerd zijn. van veel zogenaamde vrienden. En hij ja. had nog veel rijker kunnen zijn. Nou ja, wij spraken met John Appel en hij is de maker van de documentaire Zij gelooft in mij. Dat is natuurlijk een documentaire die André Hazes weer op een andere manier op de kaart heeft gezet. Uh, ik dacht dat het uh, tien jaar geleden ongeveer was dat hij. Uh, nee, iets langer. Uh, nou ja, in ieder geval. Hij was toen in een crisis met, uh, met Rachel. En hij heeft daar uh, heel veel uh, over de vloer mogen draaien met zijn camera. En hij zegt... Ik heb een wat triester en eenzamer beeld van hem dan de familie wil doen geloven. Ik vroeg me ook eigenlijk wel sterk af of dat huwelijk wel goed was. Toen André Hazes doodging, lag het huwelijk op zijn gat... Deep Down was de liefde gebaseerd op de liefde tussen een fan en een idool. En ik denk ook dat het voor André onmogelijk was... om een huiselijk huwelijksleven te leiden. Maar dat Rachel daarin wel het verst is gekomen... omdat zij de strengste vrouw voor hem was. Um, is dat een thema wat op de ene of andere manier bij jullie nog voorbij is gekomen? De liefde tussen een... Um, fan... Die als nou ja, bijna een de door de aspecten. ouders opgeofferd wordt, bijna uh, of aangeboden wordt... je zou het bijna zo kunnen noemen, uitgehuwelijkd wordt aan André Hazes. Ja, een nou ja uitgehuwelijk. Ze wilden het zelf ook wel heel erg graag. Maar uh, dat is wel een van de aspecten. Ja, Dat ze, dat, dat ze, dat ze haar idool, die, die op een voetstuk staat... Uh, gaandeweg uh, haar huwelijk leert kennen als iemand die eigenlijk alleen maar bezig is zichzelf te vernietigen. En dat, mm -hmm. is, ja, dat is bijna onmogelijk om, om daarmee samen te leven. Hoewel ze wel uh, niet zonder elkaar konden. Mensen zeiden ook, ja ze kunnen niet met elkaar... maar ze kunnen ook echt absoluut niet zonder elkaar. En dat was van beide kanten zo. En uh, ja, dat is, dat is eigenlijk de tragiek van de, van de voorstelling. Hou je, hou je, ik bedoel dan niet van zijn liedjes... maar hou je van het personeel? hou je van André Hazes eigenlijk, als man? Ja, ik heb, ik heb daar wel... Ja, omdat je... Ja, de sympathie ja, gaat toch wel uit naar die man. Ja. Omdat je... Het, is, het heeft ook iets algemeens. Hè? Iedereen uh, heeft het uh, ontzettend moeilijk. Iedereen probeert maar te overleven, zou ik maar zeggen. Dat is wel een gevoel wat je herkent. En hij redt dat dan net niet, uiteindelijk. En dat, dat ja, dat, dat, dat, dan voel je wel heel erg met hem mee. Dat je denkt, ja. Sommige mensen wandelen zo fluitend door het leven, lijkt het. Maar eigenlijk, deep down, denkt iedereen van ja. Potverdomme, het is ook niet makkelijk om van A naar B te komen. Herken je, herken je iets van de artiest in hem, ook in jezelf? Ik bedoel dan een artiest die eigenlijk al zijn energie opbrandt in zijn werk... en dan thuis eigenlijk niet meer zoveel te geven heeft. Nou ja, dat herken ik wel. Ik denk dat elke artiest dat wel, daar wel uh, last van heeft. Maar ja goed, misschien elke, elke uh, zakenman ook wel, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval... Uh, is het lastig dat je, dat je ook getrouwd bent met het, het, het beroep wat je uitoefent. Mm -hmm. En dat je, ja, dat je misschien een soort roeping voelt... dat je denkt, ja, dat moet ik doen. En dat je dan uh, de andere kant van je leven... dus de sociale kant of je gezinskant... dat je daar wel iets ja, dan minder aandacht voor hebt, mm -hmm. ja... Is, is dat ook niet een, een romantisch beeld? Dat je, dat je eigenlijk, als je een goed artiest wil zijn... dat je daar zoveel voor geeft... dat je automatisch die andere kant moet verwaarlozen? Uh, bedoel, Gaat het nooit samen eigenlijk, denk je? Mm, ja, dat weet ik. Nou, je dat bent weet zelf, ik eigenlijk je niet hebt zelf je toch dat... ook kinderen en een, een vrouw? En ja, nou, kan ik, je eigenlijk ik... alleen maar een goede artiest zijn... als je, als je aan de andere kant... Uh, nou ja, als je daar... nou ja het, sommige mensen zijn wat handiger uh, in, in hun artiestenschap dan ik. Mij kost het in ieder geval heel erg veel moeite om te komen... tot waar ik uh, uiteindelijk wil zijn. En dat kost me heel veel uh, energie en aandacht. Mm -hmm. En die, uh, ja, die, die, die, die, die kan ik dan niet geven aan, aan vrouwen en gezin. Dat is absoluut waar, mm -hmm. ja. bij, bij André ging dat natuurlijk nog verder... Daar was dat hele privéleven eigenlijk bijna meer entourage dan, uh, dan echt... Uh, hij wilde het wel hebben, maar hij wilde er eigenlijk helemaal geen... Hij wilde het wel, maar hij kon het niet. Hij, het, het lukte hem niet. Omdat hij ja, ook met allerlei angsten zat... En, en, en, en, en, en moeilijk in elkaar zat als persoon. Maar het, het, hij wilde heel graag, hij wilde niets liever dan dan dat gezin met die... Uh, hij zei ook steeds, nou, als het, uh, als het, als het thuis maar goed gaat... Ja. Dan, uh, dat is voor mij het belangrijkste. Maar ondertussen, in wat hij deed... Hmm. vraag je je dat wel eens af of hij dat vond. Maar dat vond hij wel, maar hij kon het niet, hij kon het niet combineren. Hij was onmachtig. Ja. Ja. ja. Gaat het daar over, wat jou betreft, je musical Ja, gekocht? daar gaat het absoluut over. Dat hij niet uh, kan voldoen aan... eigenlijk aan het beeld wat hij van zichzelf heeft... En dat is, iets, nou ja, dat is iets algemeen menselijks volgens mij. Dat je, dat je toch vaak het idee hebt dat je tekortschiet in dingen. En bij hem ging dat in het, in het extreme. Uh, dat hij zo ver ging ja, dat hij toch af en toe ook dacht: van ja, het lukt me toch niet, dus geef me nog maar een biertje. Ja. En de, hij was wel vrij snel overstag, wat dat betreft. Hè? Ja, ja. En dat hebben jullie dat in de voorstelling, wel. hebben jullie dat verbeeld... door daar een hele grote als neer te zetten. Ja, ja. ja. <laughs> en zit hij ook echt met niks anders in zijn hand dan een blikkie? Ja. Heeft nee, Rachel daar heel, nog een beetje op proberen in te grijpen? Zo van, uh, nee, nee, Het Hij nee, dronk ook wel een niet, glas water of dat zo. Dat was gewoon zoals het was. Nee, daar, ik bedoel, ik moet Rachel alle credits geven wat dat betreft. Want zij heeft echt... Uh... Aan de beeldvorming niks aangepast. Nee, ze nee. zei steeds bij de, als er dingen in het script stonden waarvan wij dachten, nou ja, bijvoorbeeld dat hij heel erg veel bier drinkt. Dachten wij van ja, nou ja, dat gaat misschien wel ja, ja. een beetje ver. Maar dan zei ze, ja, ja, nee, ja, het was wel zo. Hij heeft nooit een glas melk gedronken, hè? Dat is een van de gevleugelde uitspraken. Ja, dat zou goed kunnen. ja. ja. Er is verkeersinformatie. Inderdaad, AMB verkeersinformatie. Er staan nog veel files rondom Amsterdam door ongelukken vanmiddag. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. Er is opnieuw een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn er dicht. En op de A1 naar Amsterdam staat 9 kilometer tussen Muidenberg en Diemen-Noord. Hier zijn er drie rijstroken dicht door een ander ongeluk. De A4 richting Amsterdam tussen Hoogmade en het knooppunt Burgerveen 3 kilometer. Dat is ook een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn er dicht. En dan gaan we nog even naar voetbal. André, of André? Ik nee, ben, ben helemaal in André vandaag. Andy. Houtkamp. Ja, zo mooi kan ik uh, ook niet zingen hoor. Um, het is uh, nog altijd 1-0 in het voordeel van uh, Aika Solna. Spelen tegen PSV in de Europa League. PSV weinig kansen kunnen creëren tot nu toe. Het enige doelpunt dus van Mohamed Bangura van uh, Aika Solna. Een uitstekende uh, goal was dat. En PSV heeft het moeilijk met de Zweden. En zal na 32,5 minuut spelen toch eens uh, iets uh, moeten laten zien. Want geen kansen volgens nog en wel 1-0 achter tegen Solna. Straks nog meer voetbal. Kees Prins is onze gast. Hij is acteur, hij speelt in films, televisie... Hij is natuurlijk bekend geworden onder andere door Jiske Vet, maar hij heeft ook met Arjan Edeveen een duo gevormd. Hij schrijft theater, hij regisseert theater, kortom, hij is theatermaker. En hij heeft nu samen met Frank Ketelaar het uh, scenario geschreven van de musical Hij Gelooft in Mij. Het, het gaat over het huwelijk van André Hazes, de, de nadagen van het huwelijk van André Hazes en, en zijn vrouw Rachel Hazes. Het is verbeeld met, met, met mooie liedjes... Uh, hoe, hoe heb je dat aangepakt? Want de liedjes vielen een beetje onder jouw zorg, heb ik begrepen, Kees. Ja, nou, het probleem was in de eerste instantie... dat we dus het, het, het verhaal uh, zo'n beetje rond hadden. En dat we toen uh, liedjes moesten zoeken die, die... het, want dat is musical, je zoekt liedjes die het verhaal uh, doorvertellen... Of, of een scène, een situatie verhevigen... En in eerste instantie hadden we het idee... dat, dat Hazes Repertoire daar niet, uh, niet voldoende voor was. Waarom niet? Ja, omdat veel nummers uh, uh, heel erg specifiek over, over uh, gaan wat hij meemaakte. En die... Uh, die paste soms niet in het verhaal. Dus mm -hmm. je dacht wat, wat... Dus toen hebben, hebben we nog overwogen om een, om een nieuwe score te maken met andere nummers. Ik heb zelfs nog uh, acht nummers geschreven waarvan ik dacht... nou, die vertellen dan in ieder geval het verhaal door. En daar zouden we dan de muziek bij zoeken die dan wel gelinkt was aan een Hazes. Maar, dat, maar dat, dat was een doodlopende weg. Dus toen... Er liggen nu acht liedjes in je kast. Ja. Ja, Elin, nou ja, die kan ik altijd nog even gebruiken. Tuurlijk, maar. Maar. Maar, maar zijn uh, Melvin ook nog niet vergeten, hè? Nee, precies. toen ben ik opnieuw door die, door die nummers heen gaan, gegaan. Want dus hij heeft 362 nummers of zoiets Echt waar? Zo veel? Ja, zoveel, ja. Oh, ik ken er, er maar tien van of zo. Denk ja, je? nee, precies. Dus uh, toen zijn we ook naar de wat uh, onbekendere nummers gaan kijken. Toen bleek af en toe dat als je een nummer ergens in en je veranderde twee of drie zinnen eraan... dan was het niet letterlijk het verhaal wat doorverteld werd... maar dan klopte het gevoel van het nummer wel bij de scène. En dat loste ineens heel veel op. Omdat je dan uh, uh, qua uh, gevoel wel door, uh, door kan met, met het verhaal... Dus niet zozeer dat het verhaal technisch precies klopt... maar wel dat het gevoelsmatig of associatief klopt. En waardoor je je toch met hem kunt associëren? Oh. In, in, in ja, het... nou bijvoorbeeld het nummer Bloed, zweet en Tranen. Dat zit er ook in. En dat is nu een ruzie scène tussen, tussen André en, en Rachel. Eigenlijk de heftigste uh, ruzie scène uit het stuk. Wat dan heel goed verwoord wordt door dat nummer, althans door de muziek van dat nummer. Want de tekst klopt daar eigenlijk helemaal niet bij. De tekst is iemand die terugkijkt op zijn leven... en denkt, ik heb het goed gedaan en ja. ik heb het ook wel eens slecht gedaan. Ja. Wel, en een... verder kan er me allemaal niks schelen. Dat is ook een ja. beetje de... Ja, de maar steken. doordat dat nummer zo sterk is... en omdat het zo krachtig uh, gezongen wordt... past het heel goed bij die situatie... Het en, wordt als een soort tango wordt pikje, het in, de, ja. in, in de musical uitgeserveerd. Ja. En krijgt het een hele andere betekenis. En dan heeft het een enorme impact. Terwijl als je het echt op de keper beschouwt, dan klopt die tekst eigenlijk niet. Maar dat is dan minder erg, omdat het, uh, ja. Ja, omdat het verhaal wel uh, verder verteld wordt. En omdat er wel een. Uh, nou ja, daarna. Job Cohen, toen burgervader van Amsterdam... zei bij de herdenkingsbijeenkomst in de Amsterdam Arena... het volgende over de liedjes van Andreasus. André schreef zijn eigen liedjes. En hij zong zijn eigen leven. Met al zijn hoogtepunten en al zijn dieptepunten. Liedjes uit het leven gegrepen waarin iedereen zich herkent. Liedjes die troost bieden op momenten van eenzaamheid en verdriet. En liedjes die uitnodigen om samen te zingen. Liedjes die verbroederen. Zoals Joep van het Hek het zei... hij doopte de pen in zijn hart. En samen met het rijmwoordenboek... maakte hij er een prachtig hazeslied van. Ja, daar kwam het rijmwoordenboek ook weer voorbij trouwens. Ja. Dat hebben ze allemaal uit die documentaire van John Apple. Het rijmwoordenboek, John ja. Maar iedereen gebruikt een rijmwoordenboek. Iedereen gebruikt een rijmwoordenboek. Ik ook trouwens. Je bent gek als je geen <lacht> rijmwoordenboek gebruikt. Dan zit je maar te puzzelen op wat rijmt op dit en wat rijmt op dat. Plus dat je vaak op andere ideeën brengt. Als je een tekst doen, het is Dat we net doen alsof we geen rijmwoordenboek ja. gebruiken. Ja. Nee. heel het is... Uh, nee. Maar uh, wat hij hiermee zei is... Hij, hij, hij doopte de pen in, in zijn hart. Dus, dus zo rechtstreeks is dat wat, wat Hazes bracht. Heb jij dat ook zo ervaren? Ja. Als, haas, als consument. Zo. Ja, nee, dat bij. klopt precies. Dat klopt precies. En, en, uh, dat je kan van die teksten. Uh, als, je ze, als je ze kwalitatief gaat bekijken, kan je van die teksten zeggen. Ja, nou, hmm, Sinterklaasrijm, uh, iets te simpel gedacht. Uh. Maar het zijn juist die teksten als je het als vorm ziet, klopt dat juist heel goed... bij die figuur van Hazes... die ook niet uh, uh, literair onderlegd was. Dus je, je mag ook niet van hem verwachten dat hij ineens literaire Nee, sterker nog, hij schrijft precies die teksten... die perfect bij hem passen. Mm -hmm. Waardoor die nummers, met, die, met de muziek die erbij zit... die ook, die ook aan blues en aan opera uh, doet denken... en als je dat samen ziet, Nou ja, dat blijkt ook wel. Want hij heeft iets van zes of zeven onvergetelijke hits gehad. Die nu gemeengoed zijn geworden in, in, in, in de Nederlandse popcultuur. Dus hij, hij, uh, het klopte precies hmm. wat hij zong. Dus hoe hij het zong, wat hij zong... en welke muziek erbij zat. En dat, uh, ja, dan... Dan denk ik, ja, dan interesseert het me eigenlijk helemaal niet meer... of het nou Sinterklaasrijm is of niet. Of dat het nee, maar je gelooft het gewoon. Wel of niet klopt. Ja, je gelooft het. En daar gaat het eigenlijk om. Ja. ja. En het is dus ook van toepassing op alle levens... en het, is ook, uh, het, het wordt opgepakt door alle rangen en standen ook. Ja, ik geloof dat, dat, dat die documentaire daar wel heel erg aan bijgedragen heeft... Dat het aanvog werd om ja. in de grachtengordel, zoals dat dan wordt genoemd. Ja. Ik weet niet precies ja. waar die ligt, maar goed. Uh, en wok wordt om, om, om hazes goed te vinden. Ja, dat bleek ook wel letterlijk. Want na die documentaire ging zijn. wat zijn, zijn carrière zat een beetje in het slop voor die documentaire, vooral ook met die financiële problemen mensen die wegliepen met het geld. Ja. Toen zijn zijn eigen management begonnen en toen kwam die documentaire. En toen werd er ook een heel nieuw publiek aangeboord. En dat was ook weer te merken in de verkoopcijfers van zijn uh, cd's waren er toen al. Ja. Ja. En toen ging hij ook zo'n heel hip uh, soort ringbaardje dragen. En die hoed die werd toen en die werd ook zijn handelsmerk. Ja. Want daarvoor zag hij er gewoon voornamelijk niet uit. Had hij hele rare blouses aan altijd. Ja, nou ja. Zo herinner ik ja, mij ja. hem nog. Ja, nou ja, dat kan je kwalificeren als rare blouses. Jij vond ze wel mooi. Nee, maar dat heeft hetzelfde te maken als met die teksten. Ik bedoel, het klopte wel. Snap het hoorde je? bij het, hem. Het, ja. het matje in de nek. Als hij dan uh, ja, iets anders aangetrokken had, en, dan had je gedacht, van, nou ja, man, dat kan helemaal niet. Ja. Hoe, hoe komt het dat jij, want jij was al voor de hype, uh, uh, nou ja, ik noem het maar even zo, maar uh, voordat het aanvoog werd, vond je, vond je dat volk ze ook al leuk? Ja. Uh, ja. Hoe kan dat? Want je bent gewoon een hele keurige nette jongen. Je doet wel net alsof je een, een, een echte Amsterdammer bent, maar je bent natuurlijk gewoon iemand uit Heemsteden. Ik ben natuurlijk een Heemstedenaar. Ja, heel ja. keurig, ja. Maar goed, ik woon inmiddels wel langer in Amsterdam dan ik in Heemsteden ooit heb gewoond. Dus wat dat betreft voel ik me wel Amsterdammer. Maar uh, ja, toen ik nog op de Kleinkunstacademie zat. Toen was ik net in Amsterdam kwam komen wonen. En toen zat ik vaak in Café de Bel in de Jordaan. De Kleinkunstencademie was gevestigd in de Jordaan. En dan, uh, daar hoorde ik voor het eerst hazes. En toen was ik meteen verkocht. Om, omdat ik... Ik hou heel erg van die, van die rechtstreekse uh, manier van uh, muziek maken... en, en teksten schrijven. Uh, veel meer dan, dan van uh, handig in elkaar geknutselde... Teksten waarvan je denkt, ja, ja, ja, ik snap het allemaal wel. Ik begrijp het allemaal wel wat er gezongen wordt, maar ik voel lagen, het niet. heel veel bedoel je dan? De gelaagde teksten. Nou ja, de cabaretachtige de, de teksten of de, of de boerstoelachtige teksten. Die allemaal, waar je allemaal... Die, die nee, allemaal van literaire raconeel... schoonheid, waar ook prijzen ja. op uitgedeeld worden. Maar die hadden, die hadden geen, dat had, zat geen gevoel in... In die teksten dat was dat ja, dat moest je begrijpen, en dan dat... zit je in een onmogelijke spagaat. Want je zit op de kleinkunstacademie. en je, je, je gaat een liaison aan met de toneelwereld waar iedereen toch graag mooie teksten uh, debiteert. Ja, en dan val jij zelf eigenlijk deep down inside, deep down inside, op, op, op, meer op, op, op, uh, uh, op hazes en consorten, op hazes en consorten, maar goed ook meer op, op uh, popmuziek, wat dat ook, ook veel meer ja. heeft, ja. Uh, veel meer. Uh, recht toe, recht aan uh, zeggen wat er, wat er is. Vind je moeilijk doen al die andere toestanden? Al die moeilijke die teksten? Want, want dat, dat probeerde ik, probeer ik achter te komen... toen ik een beetje naar je cv zat te kijken. Je, je, je zoekt eigenlijk altijd wel het grote, het, het volkse uh, op... in dat wat je doet. Niet altijd, maar veel wel. Ja, nee, ja regelmatig, ja. Ja, omdat het ook wel een. Het is ook wel een vorm die. Uh, waar je heel veel mee kan, die, die, die. Ja, ik weet niet hoe ik dat uit moet uitleggen, maar uh, ik ben toch vooral in, in eerste instantie uit op drama en gevoel en tragiek. En, uh, dat, dat, dat vind ik mooier en moeilijker ook om te bereiken... dan uh, ja, iets beschrijven of iets... Uh, uh, ik vind humor ook, ook, uh, ook met gevoel en met drama te maken hebben. Dat vind ik, vind ik vaak ingewikkelder dan, dan uh, ja, iets uitleggen. Ik hou niet van uitleggen. Mm -hmm. of, of dat je ergens bij moet horen om het te kunnen snappen. Of dat je... Uh, dat je uh, meerdere lagen in dingen kan ontdekken. Ik, ik, ik zie ook vaak. Je vindt één laag ook al heel wat. Nou, dan vind ik. Dat, <laughs> nou ja, maar dat hecht het, als het tot de kern gaat, dan dat is dat volgens mij het ingewikkeldste om te vinden. Dat je, dat je, dat je alles eraf pelt en dat je denkt: nou ja, kijk, dit, hier gaat het om. En daar dan een mooi uh, ja. kunstzinnig iets van maken. Maar dan ben je dus eigenlijk wel een man die. Dan ben je eigenlijk een hele erg romanticus. In feite wel, ja. ja. Terwijl je niet die indruk maakt, per se. Nee. Dus je bent ja. zelf, heb je je enigszins verscholen... maar er schuilt een groot romanticus in je. In feite uh, geloof ik wel, ja. ik <laughs> krijgt hij ook zo'n zo, zo pieperig inderdaad, dat is juist. Ver, verwijft stemmetje krijgt hij nu opeens. Ja, nee, ja. Dat ja je houdt ik helemaal niet van ja. het gepsychologiseren allemaal. Maar nee. Laten we eens even laten horen hoe goed dat kan lukken... als jij, als jij het volks opzoekt. Dat is dan wel heel goed gelukt in, in het personage Melvin. Zo goed dat het, uh, het stadion dat uh, moeiteloos meezingt. Ik was nog maar een jonge jongen, Toen ik werd uitgeselecteerd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 Misschien wordt er wel uh, gevoetbald daar nog bij PSV. Maar ja, dat is wel weer iets heel anders dan Ajax. Het grappige van dit nummer is dat ik het ook voor mijn lol opzet. Terwijl ik uh, niet eens uh, echt heel erg van voetbal hou. En ook helemaal niet per se zo'n Ajax-clubkaart uh, heb. Ja. Uh, jij wel, geloof ik allemaal. Ja, ja. Dit is... Je jij zei net, uh, terwijl we dit draaiden, dit is geen parodie. Nee, dit is geen... Nou ja, goed, het is natuurlijk wel... Uh, Geboren uit een parodie. parodie. Ja, je, je verzint de figuur Melvin... Die, die, Hang... Melvin of all people, de, de naam van de, van de, ja, van de zoon ja, van André Hazes. Van Melvin-producties hebben we die natuurlijk ook geleend, die naam. En, uh, maar wat mijn streven altijd wel is, als je, een, als je een parodie schrijft... dat het ook net zo goed echt een nummer zou kunnen zijn. Want ik vind het te makkelijk... Om zoiets dan, dan uh, ja, een beetje campachtig of uh, slap in de zeik te nemen. Mm -hmm. Ik denk dan, nee, dat nee, zie dan ook maar dat je ook echt zelf ook zo'n nummer kan schrijven. En als het dan geadopteerd wordt door zo'n club, wat gewoon gebeurd is met dit nummer. En ja. iedereen kan er moeiteloos meezingen. Dan is dat de grootste kroon op je werkbewijs. Nou ja, in feite wel. Ja. Ja. Omdat ik eigenlijk altijd heb gedacht. Het, het, het had ook gewoon... Echt een, een H6-nummer kunnen zijn. Ja, zeker. En als het dan ook als echt opgepikt wordt. ja, vind ik het alleen maar leuk eigenlijk. Dat was ook de reden dat onze gehele redactie eigenlijk dacht. Wij vinden natuurlijk uh, in de eerste plaats deze acteur heel erg goed die Hazes nu vertolkt. Maar waarom heeft Kees Prins eigenlijk zelf die rol niet opgepakt? Nou, dat is uh, nog afgezien van of ik het zou kunnen, want het is. Uh, ik heb gemerkt, er was een André Hazes marathon, hebben we gehouden. Toen was mij gevraagd of ik ook een nummer wil zingen. Daar heb ik heel lang over gedaan. Ik heb het hele, alle twaar afgespeeld. En eigenlijk liggen die nummers mij helemaal niet zo goed. Om te zingen? Ja, nee. Waarom dan? Ja, dat weet ik niet. Er is, er is iets met die nummers dat, het, dat, het, dat ik steeds het gevoel heb dat ik moet haasten. Of, de, of dat ik het net niet haal. Of dat het... Uh, ik weet niet wat het is. Het, het, het, het, het hangt heel erg op, op André Hazes zelf. Heb je het overwogen auditie, auditie doen? Nee, want ik, ik, ik, ik uh, heb geen zin meer om 150 voorstellingen... Dat heb ik gemerkt in, vorige, in eerdere producties... dat ik eigenlijk na 20 voorstellingen denk ik... oké, okay, dit kan ik ook... Mm -hmm. En dan wil ik alweer iets anders doen. Ja, dan, en als je dan nog, het je dus. Ja, en dan gaat het me tegenstaan. En dan, uh, toen dus toen dat... dachten we nog even aan Michiel Romijn. Ja. Daar hebben jullie vast ook aan gedacht. Ja, hebben we ook aan gedacht. Maar we in de zochten de fysiek, heel in de erg fysiek, naar iemand. Ja, de fysiek is perfect. En, en, en qua accent kan hij ook. is er niemand die het beter kan. Maar qua zang... Dat is natuurlijk de moeilijkheid. Dat je iemand moet vinden die het ook... Echte Zo kans. kan zingen zoals uh, Hazes dat kon. En ik, nou ja, ik ken Michiel een beetje, maar die zou dat niet redden. Nee. En, uh, die kan uh, er hooguit een beetje tegenaan schmieren, maar niet, niet dat echte nee, Hazes het echte echt. Nee, je moet het ook wel echt uh, voelen als, als uh, iemand dat zingt. Ja. En, en, en uh, ja, het moet een tenor zijn en het moet iemand zijn die dat. die die uithalen kan doen. Ja. Ja. ja, zo hebben we wel meer uh, mensen op de audities gehad. Waar je dacht, alle, nou, het alle zou een mannen... hele goede hazes zijn. Alleen net op de zang uh, loopt nee, het dan deze net is, stuk. Deze jongen is hartstikke goed gekast. Uh, en, en doet dat ook heel erg goed. En er moet dat ook nog gewoon zeven keer per week doen. Wat, uh, wat ja, geen kattepis is natuurlijk. Nee. Jij hebt wel Johnny Jordaan gedaan is nou ook bepaald niet iemand die je makkelijk nadoet. Ook een man met een heel bijzonder timbre. Ook een heel bijzondere persoonlijkheid. En daar stak je, je hand toch niet voor in het vuur? Nee, het gekke is dat die nummers lagen mij juist heel erg goed. En ik, ik, ik ben er nog steeds niet achter wat precies het verschil is... tussen Jodie Jordaan en, en uh, André Hazes. Maar die Jordaan-nummers die, die, die, die vond ik allemaal heerlijk om te zingen. Heel erg leuk om te doen. En bij die Hazes-nummers denk ik steeds... Ik heb steeds het gevoel dat ik moeite ervoor moet doen. Heel veel, dat ik heel veel ingewikkelde gedachtersprongen moet maken. en uh, Qua ja. stem. Ja, nou, zo, want zo stel. klink jij als, uh, als Johnny Jordaan. De parel van de Jordaan. Ik ben in de Jordaan geboren. Mijn enigste dierbaar plekje grond. Daar waar die oude westertoren toren, geprezen wordt van mond tot mond hij staat er als een trouw hij draagt die oude keizerskroon. <laughs> Al krong. Als ik ook. Ja. Dit, dit, hier moet je ook wel heel anders voor kunnen zingen. Ja, dit is, dit dit is, dit is toch echt opera. Volgens. Dit is ja, ja. Dit... Opera Pietje zit nu te smelten bij de radio, ja. Ja, misschien is het ook wel omdat Hazes, dat is ook de grote kracht van Hazes... die heeft de popmuziek en het levenslied gecombineerd. Hadals. Want dat was eigenlijk een heel belangrijke, dat heb ik ook in de biografie gelezen... dat was echt een doorbraak voor hem ook, dat hij, dat ja. hij, de, de, dat hij de blues en de, en de pop opzocht. Ja, dat hij een want hij wegging. hield altijd van blues en, en, en, en van, van, van uh, popmuziek en van soul. Dat was zijn ding. En die, uh, ik geloof dat het Tim Griek is, zijn producer. Die, die, dat, uh, die levenspop Precies. heeft uitgevonden, die term ook. Dus dat hij uh, ja, het levenslied met, met popmuziek, met scheurende gitaren uh, combineren. Dat was natuurlijk een gouden vondst. Daar heeft hij heel lang op door kunnen dobberen. Wij hebben begrepen van regisseur Ruud Wijsman... dat er een heel bijzonder publiek komt naar deze voorstelling. Daar, daar zijn jullie eigenlijk al mee geconfronteerd. Hij zag het al bij de Hazes Marathon die jullie op de Uitmarkt hebben verzorgd. Toen zei hij, uh, we moeten dit publiek betoveren met een openingscène opening En dan neem ik ze mee naar iets anders dan ze wellicht verwachten. Want het publiek dat komt, dat zit soms dicht in de buurt van de tokies... die ik van tv kende. Van die hele grote mannen met hele dunne nekken en een heel groot lijf. Prima publiek, maar als ze moeten pissen, dan gaan ze ook pissen. Ja, dat is wel wat je meemaakt. Ja, dat er zit dat... wat spanning tussen zeg maar, dat serieuze, ernstige wat jullie ja. en, en dit publiek. Ja, dat zit in het begin van de voor voorstelling zeker. Dus, er, er komt ook, denk ik, echt publiek uh, uh, naartoe wat nog nooit een theater van binnen gezien heeft. Ja die ook niet weten hoe de codes zijn in een theater... dat je namelijk gaat zitten en dat je, dat je de acteurs op het toneel het werk laat doen... en dat je zelf daarvan geniet. Nee, die, die willen het liefst meedoen, ook nog hun eigen voorstelling met die andere voorstelling uh, tegelijkertijd spelen. En amper zou even bellen. Die amper zou even bellen met uh, vrienden op het balkon. <laughs> van uh, wat goed, hè? Wat, die gozer goed zingen, hè? <laughs> en, uh, dus die, die dingen, dat krijg je nu wel uh, binnen. Maar het, het, uh, het frappante is wel dat ze toch gaandeweg de voorstelling... zeker na de pauze worden ze allemaal toch gegrepen door het, door het verhaal. En ze en, zijn ook stil. Ik heb er tussen ja. gezeten, hoor. Ze ja. zijn stil. Ja. Jij gaat nu aan je tegel werken. Oh ja, dat is ook zo. En ik ga dan vertellen dat het een paddeltje is. Hij gelooft in mij. Zondag gaat hij in première in het de lamar Theater in Amsterdam. En zometeen in twee dingen. Hierna dus het programma praat Margreet Rijntjes over massa ontslagen... en gaat het over drugsgebruik in Volendam. Want daar stoppen ze meer in hun neus dan in heel Parijs bij elkaar... heb ik vandaag gehoord. Oh. Het is een schande. Het is oh. een schande, meneer. Wat komt er op je tegel, Kees Prins? Op mijn tegel staat... Ik geloof in mij. Oh, dat vind ik zo fijn. Dan ben ik wel blij dat ik niet op onzekerheid ben gaan zitten in dit gesprek. En dat uh, wil niet zeggen dat het zo is, maar dat ik graag zou willen dat het zo was. Dank meneer Prins, dit was aflevering. Aflevering, aflevering. 2533. Jawel, 2533. Wij zijn er maandag weer. Ja, ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. Tof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Hij speelde met de grootste uit de popgeschiedenis... en scoorde zelf diverse wereldhits. Poplegende tot rundgrun even in Nederland. Mathilde Santing staat hem bij. Schrijver Frans Dormeessen heeft de smaak te pakken. Het Bami-schandaal is nog krankzinniger dan zijn eerste schelmerroman. En wat is het geheim achter al die meesterwerken... van filmregisseur Michael Haneke? Acteur Gijs Scholten van Aschat geeft antwoord.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 Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Dit is Radio 1.